avond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is dit jaar te weinig geld om asielzoekers op te vangen. Daar is het demissionaire kabinet nu al achter gekomen. Daarom moet er volgens het verantwoordelijke ministerie nog eens 600 miljoen euro bij. Er is nu ruim 4 miljard voor asiel gereserveerd, maar dat is dus niet genoeg. Politiek verslaggever Eva Kiviet vertelt hoe dat komt. Omdat er structureel te weinig opvangplekken zijn... moeten er dus hotels, cruiseschepen, sporthallen, evenementenhallen worden gehuurd... om voor die asielzoekers een plekje te vinden. En die contracten ja, die zijn heel erg duur. En daarom had het kabinet te weinig begroot. Ze hadden 7,3 miljard begroot voor asiel. En het is inderdaad nog maar januari, maar nu al blijkt dat niet genoeg. Er is 7,9 miljard nodig om dit te regelen. Rijkswaterstaat is nog druk bezig met het gat in de A28 bij Amersfoort. Het duurt waarschijnlijk tot woensdagochtend tot het is gefixt. Het gat ontstond vanochtend bij het knooppunt Hoeverlaken richting Utrecht. Het zorgde voor kilometers lange files en ook vertragingen van meer dan een uur. En ook de komende dagen verwacht Rijkswaterstaat bij Hoeverlaken weer flinke vertragingen. Een tennisracket van Rafael Nadal is geveld voor bijna 110.000 euro... Daar won hij in 2007 de finale van Roland Garros mee van Roger Federer. Het is niet het duurste record dat ooit is geveld. Want dat is een andere van Nadal die hij twee jaar geleden gebruikte op de Australian Open. En dat ging toen weg voor 130.000 euro. En strepen, smileys en ook de naam van een pasgeboren baby. Ja, ze staan allemaal in de autolak gekrast van bewoners van de wijk Nijkerkstad in Gelderland. Eén of meer van Dalen hebben nu zo'n 12 auto's beschadigd. En deze man is er helemaal klaar mee. Ik merk wel in de wijk dat men onrustig echt onrustig begint te worden. En ook echt bang voor de auto's is. Want ja, er staan natuurlijk best wel dure dingen. Ja, het, het is nu eigenlijk een morgen opstaan van ja, welke auto's er nu weer zijn. Wie is er nu aan de beurt? De politie bekijkt nu camerabeelden. En hoopt ook dat de bewoners aangifte gaan doen. Heb ik nog het weer voor je? Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint met een zonnetje. Maar later op de dag trekt het overal dicht. En tegen de avond komt er motregen aan. Het wordt een graad of 11. ZFM: Verkeersupdate. verkeersupdate.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 The killer's got the moves and the brands She makes a dead man dance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 Tournee. En dit zeggende spelen ze vanavond eh, trouwens in het patronaat. Want daar zijn ze eh, te zien op het moment denk, dat wij hier aan het praten zijn. Spelen zij. Eh, tenminste Blanco nog niet. Lorem Ipsum trapt af, want eh, dat is de support act. En eh, Blanco eh, speelt later deze avond. Bij Lorem Ipsum heb ik nog eh, wel wat eh, te melden, maar dat eh, bewaren we voor zo. Nu eh, voor tijd voor een andere band...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 Um, Loop, daar had ik het dus over. En dit is dus de nieuwe single... Tested Waters. We we'll tested. We we'll tested.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 My dreams and all The drinking life, the party times, they just got to read Couldn't keep my head on street, I was left a little free So my advice I give to you, move steady as you go Or else my friend you see right as I go This is how you on. A bustle in the corner of a no body. an old, broken bar. But then he just knows his friend sits there every night while well, it is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 Aan elkaar te verbinden zodat ze zoveel mogelijk bereik hebben en de band zoveel mogelijk kunnen bieden. Ja, um, die inschrijving die is uh, de afgelopen week begonnen. Merk je al dat er al, uh, al, dat er al belangstelling voor is? Ja, zeker. De aanmelding is stroom al binnen en dat is ook goed om te weten, denk ik, voor de mensen die zich willen aanmelden. Er worden dus uiteindelijk maar vijf extra gekozen... maar iedereen die zich aanmeldt is nog steeds welkom en mm. wordt ook zeker aangemoedigd om bij het traject aangesloten te blijven en ook te komen kijken bij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 Uh, ...dan... ...een uh... kick-off aan in de, in de, in de victorie uh -huh. ...en daar worden de ex bekendgemaakt. Helemaal goed. En waar kunnen ze het naartoe sturen? Het kan allemaal via... noorderwind ...of uh, via onze Instagram... ...noorderwind. Uh, daar kan je de, de aanmeldlink vinden... ...en op de site uh, staan ook de voorwaarden... ...en alle verdere informatie. Oh. En dan kunnen, kan iedereen zich aanmelden... ...dat ik uh, graag voorbij zie komen.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 Eigenlijk muziek rondom de queer community. En wil je meer weten, zou ik toch meer naar de eerste maandag gaan luisteren op deze zender. Want dan zijn de collega's van Rainbow Radio actief die daar het een en ander over kunnen vertellen. Dus dat is voor de mensen die daar ja, min of meer zich thuis bij voelen.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 Is dat er meer materiaal van Kolbak nog gaat komen de komende tijd. Playtime was dit. Dat is een van de singles die ze al eerder hebben uitgebracht. <coughs> en dan moet ik nog weer eens kuggen voor de zoveelste keer. Maar kom mooi uit, want we hebben er nog eentje dit uur. En die wordt afgesloten met High on Shy. En dat nummer dat is een van. Ja, die is vorige week uitgebracht. Twee weken terug alweer. En bovendien, deze high on child deed dus ook mee aan die Rob Agda-woord. Ik ga straks in het uh, komende uur vertellen wie dat allemaal zijn in uh, de komende voorrondes. En de night editie uiteraard. What's going on? Ga je dus horen tot aan het uh, nieuws van 9 uur. running through a field. Clouds are gathering above me Softly cream. the swift from me